Ariel Hageman met het NOS journaal. Schade door de tropische storm Irene mee te vallen. Wel is er veel wateroverlast door overstroming van de rivier de Hudson. In verschillende wijken staan de straten blank en zijn huizen en winkels ondergelopen. Door de storm zijn aan de Amerikaanse oostkust tiental grote elektriciteitsmasten omgewaaid. Daardoor zitten 3,5 miljoen huishoudens zonder stroom.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 Tijdens een internationale zijspan, zijspan crossrace op het circuit van Os is een dodelijk ongeluk gebeurd. De Belg Peter sloeg met zijn Nederlandse bakkenist Michielsen over de kop, waarna andere combinaties op de zijspan inreden. De Belg kwam daarbij om het leven, de Nederlander is gewond naar een ziekenhuis gebracht.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 Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat nog file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. In beide richtingen voorknopend Rotterdam-Potterplein 2 kilometer. De A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Leerdam en Gorkum 4. En op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht 3 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstok is daar dicht.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 Wat een fijne plaat. Opening van het Tweede Uur Entertainment View met Spendo Ballet. En only when you leave it. Ja hoor. Van harte welkom bij het Tweede Uur Entertainment View. En we gaan even beginnen met een nieuwsbericht. Want de predaanse nederlandse DJ Chesto staat op het punt om een record te verbreken in de VS. Op 8 oktober draait Chesto in het Home Depot Stadium in Los Angeles. Dat een capaciteit heeft van let op 26.000 man. Als hij, als hij die show uitverkoopt, dan is het de grootste solo DJ set ooit in de VS. En even een, bericht, een sportbericht over voetbal. Want Ajax heeft met NEC een overeenstemming bereikt over een transfer van de doelman Jasper Sielissen. Dat meldt Ajax op de website. Dat nog wel aan een Ajax meldt op de website dat het nog wel een aantal voorwaarden moet voldoen. Daarnaast moet Silissen nog, nog een medische keuring doorstaan. De Amsterdammers bedalen bedrag dat dankzij bonussen kan oplopen tot ongeveer 4 miljoen euro voor de doelman van NEC. Tweede uur Entertainment View, wat kan je verwachten? We gaan uh, rond half zeven poster Henry bellen. Hij vertelt het wat er is gebeurd op Shopis nieuwsgebied. En er gaat langzamerhand weer een beetje beginnen. Het tv-seizoen gaat weer, uh, weer langzamerhand van start. Onder andere RTL 4 had gisteren een hele, hele goede dag. En uh, we gaan het even hebben over zomerhits. Eerst uur heb ik de bekende zomerhits van 2011 laten horen. Danse, Caduro, Crystal Fighters, Give Me Everything kwam langs. Maar nu heb ik zomerhits uit Oeganda, Duitsland, Spanje en Zweden. Is dat even leuk? Even kort het weerbericht. Morgen wordt het wisselend bewolkt met later wat opklaringen. Eerste kans op een bui, matig op het strand. Vrij krachtelijke westelijke wind. Maximaal temperatuur in Zandvoort: 17 graden. Ik kijk nu naar buiten en de zon schijnt. Dus je kan gelukkig naar het dorp komen om de Solex Race te bekijken. Hier is Smooth and Terrell. Slow down. Slow down down, you're moving too fast, with your hands turned out on all your Rosé Royce en Best Love hoort hier bij Entertainment for You. En het is er tijd voor de zomerhits van 2011 in verschillende landen. En we gaan beginnen met Duitsland. De, onze Oosterburen hebben een uh, zanger die heet Tim Bensko. En die heeft een hit gehad met Noor Noeg Koers Die Wilt Retten. Het is een Duits liedje. Maar wel met een, een beetje een Spaans, een Spaans tientje. Ik wär zo gern daarbij geweest, nog ik heb veel te veel te doen.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 Tim Bensko, hit geweest in Duitsland deze zomer van 2011. Noordnoeg, Koers die Welt redden. Fijn liedje, een Duits liedje met een Spaans uh, tintje. En over Spaans gesproken, Spanje heeft natuurlijk ook een hit gehad. Natuurlijk in de, in de Spaanse costas waren natuurlijk heel veel hits. dat heb je al eerder al gehoord. Maar ook specifiek een Spaanse, Louis Lopez met uh, Juan Magan en Barbara Munoz. Not the one, echt een dance classic, een uh, dance liedje. Nou, je hoort het wel, dit is zo'n commerciële plaat. En in Spanje in de zomer doet hij natuurlijk ook goed. Luis Lopez, Juan Magan en Barbara Munoz. Not the one. Dan gaan we naar Afrika. Oeganda, om, uh, om duidelijk te zijn. En daar is José Chameleon een redelijk bekende zanger. Misschien wel de bekendste zanger in Oeganda. En hij heeft een hit gehad met Papa Zidi En dat liedje heet Daniela. Maar ze pakken dat je niet zangers aan de pakken. De chinoma, hoe is het? Ik kan moeien. Diena is soms het wel. Het zwingt behoorlijk in dat tingeling. Leuk liedje. José Chameleon, Papa CD en het uh, liedje heet Daniela. Dan gaan we door met Zweden. Er zijn uh, wel twee grote hits geweest deze zomer: waaronder deze, Veronica, Veronica Macho en het liedje heet Jack Kommer. zeggen, ik vind er niet heel veel wat aan. Maar het is toch een, een hintje geworden in Zweden. Jak Kommerk. Je hoorde Veronica Macho. En dan de laatste. En daar was ik wel verrast voor. Dit is een heel groot nummer. Komt ook uit Zweden. En het is Chris Medina. Het is een Engels liedje. En die ga ik helemaal draaien. Het nummer heet What Are Words. Keeping my angel Dit was dus een grote hit in Zweden. Maar het is een Amerikaan die het zingt. In Nederland is hij onbekend. Maar in, de, in Amerika deed hij mee met American Idols. En het liedje is met zoveel passie gezongen. Maar dat is niet zomaar. Want uh, ja, Chris had een normaal leventje. En uh, ja, had recent zijn vriendin ter huwelijk gevraagd. Uh, opeens veranderde hun leven doordat een, uh, de, ja, zijn vriendin een auto-ongeluk kreeg. En door hersenbeschadiging zijn diverse functies van haar uitgevallen. Is hij, hij uh, hulpbehoevend. En daar gaat het nu maar over. Grote hit geweest in Zweden. Het is wel een Amerikaan. Chris Medina en het liedje heet What Are Words. Oké, okay, zo meteen. Emery komt eraan en popster Henry, wat is er gebeurd op Showbiz Nieuwsgebied? Nu eerst Jonathan. And now you've no regrets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 Nieuws met Popstar Henry. Oh, dit is eigenlijk Het show is nieuws met Popstar Henry. Goedemiddag Henry. Ja, ja goedenavond zo. Goedenavond, klopt. Het is uh, ja, ja. half zeven geweest. <laughs> ja, exact. Ja, in ieder geval, uh, iedereen goedenavond natuurlijk die uh, lekker zitten luisteren uh, naar de radio hier in wordt. Um, hoe is het weer bij jullie jongens? Um, ja, gaat goed bij ons. Ja? De zon ja een beetje. Sorry? De zon schijnt alweer een beetje. Ja, dat is wel lekker, want we hebben vanavond hier in het dorp de Solex race. Ja. Dus een uh, race op zo'n Solex fietsje. En um, de zon is gaan schijnen, dus dat is wel leuk. Nou, dat is hartstikke fijn natuurlijk, hè? We ja. weten nog van keer dat jullie in Zandvoort was. Ja. Dat was ongelooflijk. Ja, dat is ongelooflijk. Alleen maar regen, regen, regen. Hoofdzakelijk is het de hele zomer regen geweest. Maar ja, nu is het weer even lekker. Ja, zeker weten. Hoe is het bij jullie dan? Nou, inderdaad, okay. hetzelfde als bij jullie denk ik, Het Oké. Okay. Omschijnt, uh, lekker windje. Ja. Dus uh, oh. niks te klaar op dit moment. Top. Ja, ik heb natuurlijk weer wat nieuws voor jullie uh, bij elkaar uh, gevonden. En ik moet zeggen dat het af en toe wel een beetje tegenvalt. Want ze zou zich allemaal een beetje rustig, geloof ik, hè. De, ja. de, de, de figuren en de pop zien. Ja, is dat zo? Ja, best wel, ja. Ik vind het wel normaal. Oké. Okay. Er meer schandaaltjes, maar ja, dat zou kunnen natuurlijk, hè. In ieder geval ik heb in ieder geval gehoord dat uh, Hugo Borst, die ken je misschien nog wel, hè. Ja, tuurlijk. Ja, hij is nu gestopt met, met zijn uh, met de voetbalkritiek ik, ik, uh, voetbal, uh, leveren. Ja. Uh, is toen gestopt... Uh, Mathij, ik voel zich niet uh, echt meer gemotiveerd en uh, gebrek aan in inspiratie. Uh, maar hij gaat in ieder geval niet meer terug naar, uh, naar de televisie. Dus, uh, oh, oké. Okay. Hij is helemaal meegestopt. Ja, hij is helemaal gestopt. Met Want de... hij, ja, gaan hij gaan. heeft gezeten heel lang bij uh, Studio Voetbal, hè? Ja, exact, ja. Ik denk dat de meeste mensen hem daarvan kennen, en natuurlijk ja, ja. van zijn teksten uit de krant, maar hij gaat nu helemaal stoppen dus. Hij gaat helemaal weer stoppen dus. Okay. Uh, ja, goed, op zich missen we er niks mee natuurlijk. Maar dat was natuurlijk een irritant mannetje, dat, dat absoluut. <laughs> ja, maar ik vond wel dat hij een mening had, dus daar hou ik wel van. Jawel, dat, dat, is, dat is ik wel zelf Maar in ieder geval hij stopt ermee, dus uh, we, zullen we, weer, we zullen weer met anderen moeten doen natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. Goed, ja, dan heb ik natuurlijk uh, het verhaal gehoord van, uh, het verhaal gelezen van, van Rob Holland. Die uh, ja. uit het uh, gebouw van de Wimmerstemra is verwijderd door de politie. Ja. En, uh, ja, dat dus is een triest verhaal, allemaal. Ik ken Rob uh, persoonlijk. Uh, Oké. Okay. We zal ook best wel wat aan de hand zijn, dat geloof ik direct. Want, uh, ik weet ook dat uh, toen die tijd met Willem van Koten een, een lang stok. ...conflict had erover. Ja. En, dat is eigenlijk nooit uitgesproken. En, er zijn natuurlijk heel veel mensen die als je advies bent... ...heel veel uh, uh, de kans nemen... Uh, ...om misbruik van je te maken. Nou, ik geloof het best wat er gebeurd is, de ja. uh, op een verder zijn twee jongens die altijd hard gewerkt hebben... altijd bezig waren. Ik heb een tijdje met ze kunnen optrekken. Ik okay. heb persoonlijk. En, uh, het, zijn, het zijn gewoon twee jongens die inderdaad... Uh, echt wel uh, serieus bezig zijn met de vak, uh, niet agressief, etc, et, cetera, et cetera. Ja, dit is, dit is natuurlijk een een een dit weet je wel, en dat die jongens op een gegeven moment oor aan zijn, dat hoor ik direct, ja. Ja, maar zou je kunnen uitleggen wat het nu het conflict is tussen Buma Stemra en en Boland? Nou, wat eigenlijk het probleem is, uh, is dat uh, we nog verkozen. Ja. Uh, de rechten van uh, de songs van Rotman Freddy Bolland ja. uh, geëxporteerd hebben in het buitenland, waardoor uh, zijn inkomsten zijn misgelopen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat is eigenlijk het hele probleem. Ja. En, uh, ja, en dat die jongen daar gezegd nou, daar heb ik recht op te geld. Ja, dit kan ik me heel goed voorstellen. Ja, logisch natuurlijk. Ja, je weet ook hoe het in Nederland gaat hier, dat uh, je het een recht krijgt, waar je op hebt. Ja. Uh, ben, je, ben je jaren verder en iedereen lag zijn helemaal een breuk, maar je, je, je zit wel uh, met de gemak veren zo zogezegd. Ja, ja, ja. En daar hebben ze natuurlijk exact vergelijk in. En uh, ik ken Rob, dus de partij is totaal niet agressief, uh, dus wat dat betreft ik ik allemaal een beetje dat overgaan, ook wat de politie doet weer. Oké. Okay. Maar goed, dus we zullen het te blijven volgen natuurlijk, hè. Ja. Nou, wat wie, wie wel uh, lastig is, is Chris Brown. Die rapper ken je waarschijnlijk wel, hè? Ja, ja, ja, Chris Brown, ja. Yeah. Ja, dat was de ex van uh, Rihanna. Ja. Yeah. Die heeft twee, twee jaar geleden deze jaar nog in elkaar met. Maar hij is ja, van huis. En uh, waar hij momenteel heel heeft, hij ook om elkaar gekeken om 15.000 dollar aan parkeerboetes te verzamelen. Dus... Uh, hij ja was het was een paar dagen een paar maanden in West Hollywood ja ja en de buren die zijn hebben hebben helemaal met hem gehad dus en hij had nog een proeftijd oh ja en het in ieder geval buren weer lekker ontketend daar en ja hij zet ze dol ik dus een neebouw die zelfs zin heeft hij heeft het gewoon niet zelf zin heeft ja je ziet dan we zijn op een gegeven moment toch mensen die de wilde van bekend zijn niet kunnen dragen nee want het is niet de eerste keer dat er nieuws is over hem in negatieve zin dus, eh, uh, ja. Ja, goed. En dan hebben we ook nog een nog tijgeritje tij natuurlijk hier in Nederland. Die ken je natuurlijk ook nog wel. Van O.O. Tirol. Ja, ja, precies, ja. Tatjana oh. Liefhebber. Ja, die zit nog tot 8 september achter slot naar Gendel, want... Uh... Ze dus was uh, donderdag weer een keertje betrapt door de politie in de supermarkt in Den Haag. Alweer? Ja, dit is ongelooflijk. Het is een never ending story van het uh, de tijgertje. Uh, uh, ze deed boodschappen in de supermarkt uit. De waarde van vijfduifte euro. En die vermoedt ze op een gegeven moment op een niet juiste manier mee, mee te nemen. Oh, het is, hoeveel, hoe vaak is het al gebeurd? Al vijf keer volgens mij. Ja, de, de afgelopen half jaar is het al vijf keer gebeurd. Jeetje. Dus uh, ja, het is verdomd goed. <laughs> Ja, goed, en dan hebben we natuurlijk, eh, als je kijkt naar uh, een andere ster. Uh, ja, Rihanna. Ja. Op, op Zuidtrip met haar en Die hebben zich een week volgegoten met alcohol op een uh, cruise Op grote jacht. Ja. Uh, voor de kust van de saint tropez de, uh, Ja, die hebben er, uh, ja, elke dag zo'n beetje aan 3000 euro uitgegeven aan champagne. maaltijden. Um, uh, ja, dat gaat gewoon los. Weet je op een gegeven moment van, je, ja, hoe meer dat je hebt, hoe gekker dat je ook gaat doen, hè? Ja, ja, ja. ja. Ja, nou, ik denk dat er, als we kijken naar Amy Winehouse, wat er van terecht gekomen is, ik denk dat Rihanna langzamerhand ook aan het solliciteren is naar zo'n situatie. Ja, nou ja, wie weet. Ze is, uh, ze is ja, goed ja. bezig. Ja, nou, ze is inderdaad echt goed bezig. Ja, goed, en dan hebben we natuurlijk weer uh, uh, Hans Capellum. Ik ja. heb helaas gisteren niet kunnen zien. Okay. Ik heb jullie het gezien hebben. Nee, nee, nee, ik zat in de Arena. Ja, dat een hele mooie voetbalwedstrijd. <laughs> ja, ja 4-1 hè, dus uh, het, het, het was mooi om naar te kijken. Het was, uh, nou ja, ik vond de eerste helft tegengevallen, maar de tweede helft, ja ging het wel. Ah, ik speelde na die 1-0 wel, wel, wel sterk. Nou, heb ik je ja, hersens ook moeten missen? Ja, ik kijk altijd graag naar Ajax. Dus, uh, ja, ik weet. heb ik het ook weer gemist. Hè? Nee. Maar goed, in ieder geval, gisteravond hebben ze naar Holmes geteld. we hebben uh, bijna 1,9 miljoen mensen gekeken. Zo. En dat is heel erg, erg hoog. En we hebben het al een keer eerder een uitzending over gehad. Dat je, ja, als je zo'n hoog kijkcijfer hebt. Dan, dan, dan zal het anders en wel niet veel te doen zijn geweest. En dat geloof ik natuurlijk wel zo. Dat is steeds vakantie. Ja, en uh, natuurlijk Gordon, hè. Want die heeft daarnaast zijn ja. nieuwe programma gehad. Ja, Harder ja. than my daughter? Harder than my daughter, ja. Ja, precies. Um, uh, dat gaat eigenlijk over uh, dochters die schoon genoeg hebben van het vaak ordinair gedrag van een moeder. Yeah. En dan samen met de uh, Mike de Boer uh, ja, zorgen ze ervoor dat de moeder zich een beetje gaat, kle gaat kleden naar, de, ja, hoe ze, hoe, naar de, de leeftijd. Ja, naar de leeftijd. Ja, ik weet niet hoe lang je zoiets vol kunt houden. Ik heb het eerlijk gezegd ook nog niet gezien, maar... Uh... Nou ja, ik heb een stuk van gezien. Je moet het even ja. terugkijken. Het is wel heel erg leuk om te, keien, om te, om te zien. Dat, er zullen weer best wel hilarische dingen in voorkomen. Ik kan je me helemaal voorstellen. Ja, zeker. 1,3 uh, miljoen kijkers. 1,3 miljoen kijkers weer. En uh, ook oh, okay, dat is toch best wel hoog, hoor. Dat is heel hoog, ja. Ja, ik ken eigenlijk nog slecht het weer het is. Dat de mensen televisie kijken, hè. We het normaal ja, ja, ja, ja. Zeker. Lekker, lekker. Een barbecue'tje of wat dan ook. Maar, ja, jongens. Ik, ik heb gisteravond willen barbecueën, maar ik kan er gewoon niet van. Alles is nog nat met de tuin die ik achter heb staan. Ja, is het is het... dus, uh, En uh, ja, om te zeggen van, ik blijf er nu of 11, 12, lekker. In buiten zitten en uh, ja, het is gewoon te koud ervoor. Ja, ja, ja. Maar ja, helaas. We, we, ik ga vanavond maar, ga ik uh, volduwen. Ook lekker, ook lekker. Ah, zeker weten we. Dus Je <lacht> moet een beetje creatief bezig zijn natuurlijk. Hè? Ja, je moet toch wat doen, hè? Je moet toch een beetje met die handjes in de weer uh, of het nou buiten barbecue is, dat maakt niet uit. Nee, precies Dat ja, kan ook. En, uh, we maken er allemaal van het beste van. Hè? Helemaal top. Ja, dat is altijd goed. Ja, goed jongens. En het laatste is dat ik heb gehoord is dat James Blunt uh, naar de de Brams gaat. En de, ver de voorverkoop is al begonnen. Oké. Okay. Um, uh, ja, James Grunt en uh, Mike Hicknell, dat is de voormalige liedzanger van Symphony the Red. Ja. Mm, yeah. Die komen dus alle twee naar, uh, naar de PAMS. Dus uh, als mensen zich een uh, kaartje willen kopen, kunnen ze dit nog doen, want uh, de voorverkoop is begonnen. Oké, okay, ook oh, te gek. Dus uh, ja, het is dus, dus, dus, geloof ik 18 en 19 november in uh, Dag en in Rotterdam. Oh ja, oké. Okay. Dus ik heb ook gehoord dat uh, Angie Stone die uh, zou er naartoe gaan. Dus uh, dat wordt wel een uh, inderdaad, uh, gemaleerd uh, gezelschap zo. En wat, wat voor concert was dat? Of wordt dat? De uh, Night of the Plums. ik ken hem wel. Hè? Ik, ik ken, het niet. ken het niet, nee. dat niet. Ik ken dat niet, heel groot... We uh, zijn dus ook in Antwerpen het ook gehouden trouwens, en daar in, in, die, in die grote koepel daar in, in, in Antwerpen. Ja. En, in, uh, en hier wordt het in Nederland wordt het inderdaad uh, in Rotterdam gehouden, ja. Okay. Dus er komen heel veel artiesten. Uh, die zingen dan een half uurtje en, uh, onder begeleiding van, van een groot orkest. En die hele hal zit helemaal vol Daar gaat heel, heel veel, kunnen veel mensen naar hooi gaan. En die opbrengst gaat naar het goed doel ofzo. Ik heb geen idee dat okay. wil ik niet zeggen. Dat ja, okay. zeggen. nee nee. nee. Dat wil ik niet zeggen, maar in ieder geval, het is elk jaar weer een uh, grote happening okay. Niet alleen in Nederland, maar ook in België dus. Okay. Dus kijk ons op internet, naar nou, het prompt. Tik maar eens in. Dan kom je er zelf wel van achter wat dat allemaal inhoudt. Ja, ik ga ik ga zo even kijken. He, is goed Rudy. Maar goed jongen, dat waren, het, waren, het, waren het voor mij weer een beetje de, de items die ik voor jullie had uh, uit, uh, uitgezocht. Nou, helemaal top. Henry, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, het blijft niks anders om jullie allemaal ontzettend goed uh, weekend te wensen. Dat, uh, dat de regenbuien maar een beetje uh, aan ons voorbij gaan. En dat we weer een, beetje, uh, weer een beetje zon krijgen. Ja, laten we het hopen. En uh, nou ja, heel fijn weekend. En uh, ik spreek je volgende week weer. Ja, zeker weten, zijn we weer helemaal daar. Komt goed. Lattee. Hey, Ho Hoi. Ho -hoi. Ho -hoi. Ho -hoi. En er is een hoop gedoe geweest over deze plaat. Want er is namelijk een ruzie geweest tussen Leona Lewis en Avicii. Want die Leon, Leona Lewis heeft namelijk deze beat gebruikt zonder dat Avicii het wist. Of tenminste, geen, hij heeft in ieder geval geen toestemmingen voor gegeven. Dit is dus het nummer van Leona Lewis en het nummer heet Collide. Is hier een uh, uitspraak over geweest ze dus zijn beide naar de rechter gestapt En uh, Avicii had de Britse zangres vorige maand Voor het gerecht gedraagd Maar na overleg hebben de twee muzikanten afgesproken Dat ze het nummer Collide uitbrengen Als gezamenlijke productie Nou beter kan het natuurlijk niet Volgende, je kent vast dit nummer Het nummer is van de Script En het heet A Break Even Doorspoelen, nou, een hele bekend nummer toch? En dit nummer, heel bekend Tracy Chapman Fast Car. Nou, is er een project geweest op de Amerikaanse radio, een radiostation, en dan heb je de zangeres Kobe Kaye. Kent van, de, van een aantal, bekende, aantal hits. Uh, eentje met Jason Morris, Lucky volgens mij. En um, zij heeft op dat radio station een liedje opgenomen en dat is heel apart. Dus Ze hebben namelijk de tekst van Break Even genomen en het, gitaar, het gitaarmuziekje, de achtergrondmuziek van Fast Car. I'm still alive but I'm Just praying to a God that I don't believe in Cause I got time while well, he got freedom Cause when a heart breaks, no, it don't break even His best days will be some of my worst If I finally met a girl that's gonna put him first Ik zal hem volgende week helemaal gaan draaien. Kobby Kayé en Break Even met het gitaarhiefje van Fast Car. En zo eindigen we deze editie van Entertainment for You. Zometeen de herhaling van de Euro Breakdown. En morgen, zondag in Kennemerland. Van 2 tot 5. En uh, mij ben, uh, ik ben weer te horen dus, uh, bij zondag in Kennemerland samen met Aldo. Heel fijn weekend, kom gezellig naar het dorp bij de Solex Race. En we eindigen met de nieuwe single van Bluff. En die is goed. En die heet Wasje. Maar Hier. Tot volgende week. Ik dacht al lang niet meer aan jou. Ik was je niet of meer vergeten. Maar plotseling vraag ik me.